5 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. VVD en PVDA sluiten deelakkoord over begroting. Verzekeringen duurder en AOW-leeftijd sneller omhoog. En meer mensen naar huisarts voor SOA-test. Om de forense tax en de langstudeerboete te kunnen schrappen... willen VVD en PvdA onder meer de assurantiebelasting verhogen... van bijna 10 naar 21 procent. Daardoor worden verzekeringen fors duurder. Volgens het Verbond van Verzekeraars kost dat iedereen gemiddeld 100 euro per jaar. De onderhandelaars van VVD en PvdA, Rutte en Samsom... hebben bekendgemaakt dat ze daarover een akkoord hebben bereikt. Ook het vitaliteitssparen gaat niet door. Deze regeling was bedoeld om ouderen te stimuleren langer aan het werk te blijven. Behalve de forense tax en de langstudeerboete worden ook de eigen bijdragen in de geestelijke gezondheidszorg en het lichtgeld in het ziekenhuis geschrapt. De PvdA heeft ingestemd met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 in 2018. En er komt een overbruggingsregeling voor werknemers die zich hier niet op hebben kunnen voorbereiden. Het akkoord wordt morgen in de Kamer besproken tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. Het CDA vindt dat het akkoord tussen VVD en PvdA... de grote problemen van deze tijd niet oplost. Er worden geen banen gecreëerd, de schulden worden niet afgelost... en uiteindelijk gaat iedereen erop achteruit, zegt fractieleider Buma. Volgens D66 is het akkoord slecht voor de economie. De partij maakt zich zorgen over de gevolgen van de lastenverzwaring... voor de economische groei en de werkgelegenheid. GroenLinks heeft vooral bezwaren tegen het schrappen van de forense tax.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 Ook volgend jaar krimpt de economie van Griekenland. Dat is dan voor het zesde jaar op rij. Maar Griekenland heeft de grootste krimp wel achter de rug. Zo blijkt uit de voorlopige begroting voor 2013. De economie krimpt dit jaar met 6,5 procent. Volgend jaar is dat nog 3,8 procent. Ondanks alle bezuinigingen en belastingverhogingen... heeft Griekenland volgend jaar nog altijd een gat in de begroting. Het aantal mensen dat vorig jaar bij de huisarts is geweest voor een SOA is flink toegenomen. Het waren er 110.000, 30.000 meer dan in 2010. Niet alle mensen die zich bij de huisarts hebben gemeld hadden ook daadwerkelijk een SOA. Sommigen hadden alleen angst voor een besmetting. De belangrijkste oorzaak voor de toename is dat mensen eerder naar de dokter durven. Volgens het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg Nivel lijkt er geen taboe meer te rusten op een SOA-test. Advocaat Bram Moskovic moet opnieuw voor de tuchtrechter verschijnen. Volgens de orde van advocaten heeft hij een Amsterdamse rechter ongepast bejegend. Het gaat om de rechter in de zaak tegen Geert Wilders van vorig jaar. In een interview met de Telegraaf zei Moskovic dat de man bleek te zijn veranderd... in een krampachtige, humorloze magistraat... en dat hij kennelijk van bovenaf was volgestopt met opdrachten. Moskovic was tijdens die rechtszaak de advocaat van Wilders. Twee weken geleden moest Moscovici zich ook al voor de tuchtrechten verantwoorden. Hij werd er onder meer van beschuldigd dat hij grote sommen... contant geld had aangenomen van cliënten zonder dat duidelijk te verantwoorden. Somalische regeringsmilitairen zijn de belangrijke havenstad Kismayo binnengetrokken. Kismayo was het laatste bolwerk van de terreurbeweging Al-Shabaab. Er is dagen om de stad gevochten. Volgens de regering van Somalië zijn er nu 450 militairen in Kismayo... om de veiligheid te bewaken.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 Awb Verkeersinformatie. Het is een vrij normale spits. Vooral problemen op de A4 bij Hoogmaden door het ongeluk. En in het zuiden op de A50. Het ongeluk op de A4, Amsterdam richting Den Haag. De rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Maar er staat nog wel file tussen Hoofddorp en Hoogmaden, 11 kilometer. En ook aan de andere kant op die A4 staat file richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterbouden Rijndijk 6 kilometer. En ook een ongeluk op de A50. Eindhoven richting Os tussen Sint Oederode en de afrit Volkel. 8 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag, precies zes minuten over vijf. Binnen een week liggen er afspraken, een indrukwekkend tempo. Maar we moeten niet denken dat VVD en PvdA er volgende week al helemaal uit zijn. Ze hebben afspraken over de AOB, over de forensetaks en over het lang studeren gemaakt. Ook over de zorg zijn wat knopen doorgehakt in Den Haag. Politiek verslaggever Peter Blok, um, dat is gaarstig zo klinkt het. He. Ze hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd, Rutte en Samson, ten opzichte van dat vijf partijenakkoord. Waarom, waar, waarom hadden ze daar zoveel haast mee? Nou, Het was de laatste kans op een begroting met veel meer eigen punten... van de VVD en de Partij van de Arbeid. Vooral de Partij van de Arbeid had natuurlijk nog maar weinig... om trots op te zijn volgend jaar, want ze zaten niet in het vorige kabinet... en deden ook al niet mee aan het vijfpartijenakkoord... van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. En dus ging de begroting voor volgend jaar flink op de schop. Daarbij was het natuurlijk geven en nemen tussen Rutte en Samsom... Maar ja, ze waren het natuurlijk ook eens over twee dingen... over de forense tax en de langstudeerboete. Die wilden ze allebei niet. Ja, die komt er dan nu ook niet. We hebben tegen half zes hebben we Buma en Pechtold van respectievelijk CDA... en deze 66 in de uitzending... om uh, hen te laten reageren op wat er vanmiddag is bereikt. Uh, ik neem maar als je al wat rondgelopen hebt in Den Haag. Wat zijn de andere reacties hierop? Ja, die uh, vijf partijen van toen ja, die zijn natuurlijk niet blij. Hè, want hun begroting, die zij in elkaar hadden getimmerd, die verbleekt. Hun punten worden weer geschrapt. Vooral GroenLinks is flink teleurgesteld. Zij uh, waren op hun wenken bediend in het vijfpartijenakkoord. Uh, maar van uh, duurzame energie en uh, dat soort dingen... Uh, is nog maar weinig terug te vinden in dit deelakkoord. Ze hebben toen hun nek uitgestoken, hun verantwoordelijkheid genomen. Maar ja, ook door intern gedoe. Denk aan de strijd uh, Sabdibi, flink afgestraft door de kiezer. Nou, De ChristenUnie vindt het opvallend dat Samsom nu toch akkoord gaat... met de btw-verhoging naar 21 procent. En Arie Slob van de ChristenUnie vindt het ook raar... dat de VVD en de Partij van de Arbeid maar lukraak van alles en nog wat ruilen. Hij mist visie. Nou, dat de VVD uh, nu een verdere lastenverzwaring uh, accepteert, die voor een groot gedeelte waarschijnlijk uh, bij bedrijven zal uh, terechtkomen, is toch op zijn minst uh, opmerkelijk. En ook wel wat opmerkelijk dat een partij van de Arbeid... die zo geageerd heeft tegen de AOW-leeftijdsverhoging... die wij uh, hadden laten ingaan in het Lentakkoord, nu opeens wel akkoord gaat met een verdere versnelling... van de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat het in ieder geval sneller wordt, uh, wordt ingevoerd. Dat zijn toch wel een paar opmerkelijke dingen. Ja, opmerkelijke dingen. Die AOW-leeftijd die dus nog sneller omhoog gaat. En ook de assurantiebelasting, de belasting op uh, verzekeringen... gaat flink omhoog van 9,7 naar 21 procent. We zaten vanmiddag te kijken, Peter, naar die pers conferentie van Samsom en Rutte er ontviel op dat met name Samsung, echt zo'n zo lijstje met, met, met, met resultaten oplepelde. Uh, op terwijl Rutte zich een beetje bij de grote lijnen hield. Als je nou kijkt naar deze eerste ronde, wie heeft er het meest uitgesleept? Nou, ze hebben allebei punten waar ze trots op kunnen zijn. Ja, het was natuurlijk Samsom die in ieder geval moest uh, incasseren en zichzelf duidelijk op de kaart moest uh, zetten. Ja, Rutte, die doet natuurlijk al een tijdje mee. Maar ja, ze hebben dus wel allebei wel degelijk punten waar ze trots op kunnen zijn. Je maakt jezelf natuurlijk populair door samen die forense taks te schrappen... Maar ja, aan de andere kant moet je dus veel meer belasting gaan betalen op je verzekering. Dan heeft Samson een snellere verhoging van de AOW dus zo uh, geaccepteerd. In ruil daarvoor krijgt hij wel de doorwerk- en mobiliteitsbonus. Dat is echt zo'n PVDA-ding. En uh, ook uh, lichtgeld in uh, het ziekenhuis of een eigen bijdrage voor psychiatrische hulp... heeft hij weer van tafel gekregen. Uh, dus dat, uh, dat heeft hij allemaal uh, voor elkaar gekregen. Daar kan hij ook trots op zijn. Um, de sfeer tussen de onderhandelaars is goed. Luister maar naar Diederik Samson. Hij eet ontzettend veel snoep. Dat is het enige wat ik over de onderhandeling uh, kwijt. Uh, snoep. Oh, snoep. Maar ik probeer hem in te houden. Daarom mag de onderhandeling ook niet te lang duren. Dat is een zeer inhoudelijk antwoord op de, deze vraag. Ja. ja, en daarna zei Rutte weer van... die onderhandelingen gaan nog wel eventjes duren. Nou ja, ja, we Rutte heeft in ieder geval voor elkaar dat de, dat de begroting op orde blijft. 2,7 begrotingstekort, dat blijft ook zo. En dat is weer een heel belangrijk punt voor de VVD. Dus ja, het was geven en nemen. En zijn allebei blij en tevreden. Als je nog even laat uitzoeken of het nou drop is... of pepermuntjes of zuigtabletjes, dan horen we dat graag van je, Peter. Ja, ik ga hier bij de droogisten maar eens kijken. Zet hem op, Peter Blok, dank je. En die langstudeerboete komt dus te vervallen waar jullie het net over hadden. Studenten hebben zich daar boos over gemaakt de afgelopen tijd over die boete. Een aantal studenten luisterden vanmiddag dan ook vol interesse... naar die persconferentie van Rutte en Samsom. Nou, wij kunnen melden dat er een deelakkoord is gesloten... 2013. Spits met je Ja, absoluut. Het is hartstikke spannend. Carlijn Lichtenberg van de Landelijke Studentenvakbond... Uh, zit live mee te kijken naar de persconferentie van, van Rutte en Samson. Wat we ook zullen doen is terugdraaien van de lang spoed. Nog wel juichen, hoor. Terugdraaien? Ik neem aan dat ik terugwerkende kracht... Ja, ook ik ben blij dat we... ...een deelakkoord kunnen voorleggen waarmee wij belangrijke verbeteringen aanbrengen. Othel is toch? Ja, hij heeft heel veel bij beetje gedaan, dat klopt, ja. De dekking vinden wij onder andere in het niet laten doorgaan van het vitaliteitspaar. Dit was voor jullie van belang, hè? Heel goed dat ze terugdraaien. Maar wat krijg je ervoor terug? Nu is ook duidelijk waar die dekking vandaan komt. En het blijkt inderdaad dat die langs de, de boete van tafel gaat... ...zonder dat er verder geld uit het onderwijspotje weggepakt wordt. Dat was dan nog de angst. Waar betalen ze het van? Dat is, dat is zeker een angst. Kijk, het gaat om veel geld... En, uh, wat ons betreft ga je dat niet ook nog weghalen bij het onderwijs, want dat heeft altijd geld nodig. En Annick Leeuwenberg, dat is zo'n uh, langstudeerstudent ja. die de boete al betaald had dit jaar. Ja, dat klopt. Hoe komt het uh, bij jou dat je de boete kreeg opgelegd, dat je een lang-studeerstudent werd? Ja, eigenlijk om een paar redenen. Nummer één is: ik heb een verkeerde studiekeuze gemaakt. Uh, dan ben je al eigenlijk één jaar kwijt. Daarnaast heb ik eigenlijk altijd echt onwijs veel gedaan naast mijn werk. Ik heb een bijbaantje gehad met verantwoordelijkheden. En daarnaast bij studieverenigingen ben ik heel actief geweest. Ik ben naar Brazilië geweest om onderzoek daar te doen. En dat kost opeens 3000 euro extra? Ja, en dat was een mooie, mooie prijs die je aanvankelijk niet wist dat je die ging betalen. Nou, dan heb je opeens 3000 euro over. Dat is mooi. Kun je leuke dingen van doen? Ja, op dit moment doe ik wel een bestuur van 60 uur in de week. Maar zeker als het afgelopen is, dan is een vakantie wel misschien uh, een goede optie. Uh. Een hele luxueuze vakantie. Met dank aan Rutte en Samson. Ja, hartelijk dank Rutte en Samson... Uh... Voor nu in ieder geval het goede nieuws. Ja. Is het niet te vroeg om te juichen voor jullie? Want volgens mij heb je jezelf al eerder rijk geprezen. Toen bij dat eerste lijsttrekkersdebat was het, geloof ik. Toen leek er ook een meerderheid tegen de langstudeerboete. Klopt, er was toen, maar er werd toen een hele sterke belofte gedaan inderdaad. En toen hebben wij ook gezegd van... Oké, okay, we moeten echt even afwachten of dit gaat lukken. En uiteindelijk bleek niet gelukt. Heel erg jammer. Dit lijkt toch een iets hardere toezegging te zijn... met ook een financiële dekking. En dat is natuurlijk best wel belangrijk. Maar aan de andere kant, dit zijn twee onderhandelaars... een eerste formatiepoging. Ze hebben dit nu gefixt voor de begroting van 2013. Mm -hmm. Maar misschien knallen de onderhandelingen straks wel uit elkaar... en komt er een hele andere formatie met andere partijen. Dat kan altijd, maar ik kan geen koffie te kijken. En voor nu gaan we er even uit deze belofte, die staat. En daar gaan we ze aan houden. Nu verdwijnt die prikkel om het snel af te maken. <laughs> nee, ik vind dat ook een hele foute prikkel. En je kunt studenten op hele andere manier manieren prikkelen door bijvoorbeeld het onderwijs beter te maken, door goede docenten voor de klas te zetten, door veel les aan te bieden. En dat maakt het onderwijs beter. En dan worden studenten misschien ook meer geprikkeld of gemotiveerd om goed te ja. studeren. Toch hebben jullie dat knop voor elkaar als studenten, want er zijn echt talloze bezuinigingen waar heel veel doelgroepen heel erg ontevreden voor zijn. En dit is... Nou ja, samen met de Forense tax het eerste wat sneuvelt. Ik ben ontzettend blij dat het sneuvelt. En ik, uh, ik ga ervan uit dat het verzet wat studenten hebben getoond... ook met de demonstratie van vorig jaar. En aanhoudend hè, de rechtszaak en constant hiertegen ageren... dat is heel belangrijk geweest om ook dit te bereiken. Knap lobbywerk. <laughs> nou, dank. De studenten zijn er blij mee dat die langstudeerboete vervalt. U hoort een verslag van Matthijs van der Wiel. Een taxeraf eraf, een verhoging erbij. Een eerste deelakkoord is binnen bij PvdA en VVD. Of de oppositie daar blij mee is, dat hoort u straks. Verkeersinformatie, Tamara Brugmans. Nog steeds problemen op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen 7 kilometer... door een eerder ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Ook aan de andere kant loopt het vast. Amsterdam, um, sorry, dat moet zijn Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp 2 kilometer. Dan nog een ongeluk op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord 5 kilometer. Daar is de weg dicht. En aan de andere kant op de A50 loopt het ook vast. Eindhoven richting Os. Daar staat voor de afrit Volkel 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het is een familiebedrijf, het Eindhovense VDL, een afkorting voor Van der Leegte. De topman van dat bedrijf, Wim, wordt beschouwd als de redder van Born. VDL nam vandaag Netcar over. De deal was vorige week al rond, maar het handtekeningen verzamelen... dat bleek een tijdrovend proces. Topman Wim van der Leegte. Daar zijn we een hele week mee bezig geweest. Omdat dat in uh, Tokio moet gebeuren, in München, en in Eindhoven en in... Uh, in Born. Hoe gaat dat? Ja, Ouderwets ja. met een fax? Ja, nee, e mails, tegenwoordig e-mails. En uh, ik denk dat er ook wel wat op en neer gereden is. En niet naar Tokio natuurlijk. Maar ik ben was de eerste die getekend had, dus daar ben je dan uh, gewoon weer klaar. U was er snel uit. Ik was snel uit. Ja. En toen de rest nog? Om en het simpel te nog. houden, Mitsubishi, BMW en de rest. Ja. Nou ja, eerst de, de volgers natuurlijk ook wel belangrijk. Uh, eerst was Mitsubishi aan de beurt. En, en toen BMW. En je kon daar niet omdraaien. Omdat je eerst eerste fabriek moet kopen voordat je een uh, long-term agreement om, om auto's te gaan produceren met een ander uh, aangaat. Stel je voor dat je uh, auto's moet fabriceren, je hebt de fabriek niet. Dan heb je ook een probleem. De kogel is door de kerk. Kriebelt het al? Ja, ja, dat mag je alleen maar in het Nederlands zeggen. De want... bullet is through the church. Nee, ik zeg wel eens: die keugel is nog niet door die kerkje. En, en dan uh, snappen ze het in Duitsland niet. Nee, snappen ze dat bij BMW niet? Ja, de, nee, het gaat niet om BMW. Als u Duitsers zegt, denk ik ja, BMW. Ik heb zelf ook wel eens een bedrijfje gehad in Duitsland... waar ze uh, vroegen een investeringen... en toen zei ik, de kogel is nog niet door de kirche. En toen, zei, toen dacht ik mensen meer, zo rijdt hij het nou over. Dus toen heb ik uh, helemaal uit moeten leggen wat dat in het Nederlands betekent. Dus, maar ik had erachter gezegd, "Aber is het maar kriebelt het al? Ja, het kriebelt natuurlijk al een heel, heel tijdje. Je begint, je begint in uh, februari, begin je eraan te denken. en In maart heb je een afspraak met uh, BMW en dat klikt buitengewoon. En dan moet je het nog allemaal gaan invullen. En het duurt ontzettend lang. Want als je nou uh, kijkt dat wij in april eigenlijk al wisten wat we allemaal gaan doen... dan is het nu uh, 1 of 2 oktober... En dan praat je dus, dus zo zes maanden later alleen om op papier te zetten wat je nou eigenlijk wilde. En, uh, maar ik ben blij dat het gebeurt. want Ik kan me voorstellen, kijk, ik heb me alleen maar zeker gevoeld in die oplopende zes maanden. Maar ik kan me voorstellen als je bij Netka werkt, dat je op een gegeven moment zegt van... Uh, is, dat, uh, is die stilte geen verkeerde stilte? En uh, daar ben ik heel blij ook voor... Uh, alle medewerkers dat het uh, nou eigenlijk niet meer weg kan. Er komt een hele rare periode aan voor de pakweg anderhalfduizend werknemers. Die worden namelijk over een maand of drie ontslagen. En daar mogen ze heel blij mee zijn. Ja, ja dat is eigenlijk een beetje raar. Een hele bijzondere constructie. He? Het is eigenlijk jammer dat wij in Nederland de deeltijd-WW niet hebben. Wat we een tijd geleden gehad hebben, maar wat bijvoorbeeld Duitsland, België en Engeland wel heeft. Uh, dus wij moeten via een, een, een moeilijke constructie moeten wij het invullen. Dus per 1 januari worden 1450 mensen ontslagen. En dan uh, hebben we er direct weer 250 nodig... om om te bouwen, af te breken en aan de gang te houden. We hebben er een 400 nodig om uit te lenen en te trainen... in uh, Engeland en Duitsland. En, uh, en de rest proberen we ook zoveel mogelijk aan het werk te krijgen. Want er is, het is natuurlijk slecht als je... Iemand hebt die anderhalf jaar op stoel gezeten heeft die, die, en dan weer moet, aan de gang moet. Dus je moet mensen toch eigenlijk actief houden. De vakbonden zeggen: dit is een prachtige dag, het is een heel mooi begin. Maar eigenlijk op de lange termijn moet er nog iets bij. Er zou eigenlijk nog een klant gevonden moeten worden. Ik ben geweldig blij dat we de eerste klant uh, gevonden hebben. Zoals u misschien weet leveren wij aan Jaguar Land Rover, uh, aan Ford. Dus wij zijn best met die mensen in gesprek. Maar BMW heeft wel geëist dat hij de eerste rechthebbende is op capaciteit. Dat uh, wil ook wel wat zeggen, want dan denk ik dat wij misschien wel eens zouden groeien. Om het voorzichtig te zeggen. Dat is goed nieuws. Ja, dat alweer. vind ik uh, fantastisch nieuws. Dat was Wim van der Leegte. Louis Dekker sprak met hem na half zes dan een reactie van minister-demissionair minister Maxime Verhagen. Een premier die werd weggestuurd, maar weigert te vertrekken. Een interim premier die er niet zeker van was of de politie hem wel zou gehoorzamen. Geruchten zelfs over een staatsgreep. Op Curaçao was het de afgelopen dagen zeer rumoerig. Opmerkelijk stil was minister Lisbeth Spies van Koninkrijksrelaties. Ondanks die crisissituatie in een deel van het Koninkrijk. Verslag heeft Wilco Baum van waar die stilde. Nou, minister Spies die loopt op eieren. Die premier Schotten en zijn belangrijkste coalitiepartner... de Pueblo Soberano van Helm in Wiels... die zijn scherp tegen Nederland, vooral die partij van, van Wiels. Je zag bijvoorbeeld Schotten de afgelopen dagen... op de Venezolaanse televisie ook klagen over Nederlandse betrokkenheid... bij wat hij dan een staatsgreep noemde. Nou, en alles wat Spies zegt, dat is koren op de molen van die partijen... en zal tegen de andere partijen worden gebruikt... die uh, veel positiever staan tegenover Nederland. En uh, met wie uh, Schotten en Spies... de komende, Schotten en uh, wiels de komende dagen in de verkiezingscampagne verwikkeld zijn. Nou, Spies wil dus vermijden dat die andere, dat, dat die regeringsschotten en zijn uh, makkers dat die dat gaan gebruiken tegen Nederland, tegen de partijen van wie ze in stilte hoop dat die de verkiezingen gaan winnen op het Eiland. Maar de aantijgingen waren er wel uh, een staatsgreep. Ja. Uh, ik ben dol op complottheorieën, uh, maar dit lijkt me dus uh, geen werkelijkheid. De oppositie die heeft de uh, me meerderheid gekregen in de Staten van Curaçao... want een, uh, een partij die de regering Schotten steunen, die is overgelopen. Uh, ja, en dat is het. En die oppositiepartijen hebben dus die regering van Schotten weggestemd. Ja, maar ja, in een, in een land waar de koloniale geschiedenis uh, nog altijd een belangrijke rol speelt... ligt zo'n verwijt uh, dus makkelijk voor het op oprapen. En dat is wat uh, Schotten en de Zijnen ook hebben gedaan. En Je noemde net al dat optreden op de televisie in Ven Venezuela, uh, er is vaker gezegd hè, dat Venezuela een oogje op Curaçao heeft. Dat wil zeggen dat ze Curaçao het liefst zouden willen hebben... Moeten we hier een verband tussen zien? Nou, er zijn sterke banden tussen Curaçao en Venezuela. De talen die zijn verwant. De bewoners van Curaçao die reizen er ook makkelijk heen. Onder andere voor medische zorg. Het is dichtbij. Vanaf, vanaf het eiland kun je Venezuela bij helder weer zien liggen. Ook is er nog een Venezuelaanse olieterminal op Curaçao. En Chavez, de president van Venezuela... heeft inderdaad wel eens toespellingen gemaakt op historische rechten. Maar eh, de soep wordt vermoedelijk toch niet zo heet gegeten. hoor. Want Nederlandse marineeenheden bewaken op Curaçao de landsgrenzen. Ze oefenen ook regelmatig met de marine van Venezuela. Dus de banden zijn in werkelijkheid helemaal niet zo slecht... als het wel eens lijkt. En bovendien op uh, Curaçao is ook nog een um, basis van de Amerikaanse luchtmacht. Dus uh, het zal zo'n vaart wel niet lopen. Ik wil toch nog even terugkomen op de rol van minister Spies, Wilco. Want achteraf is gebleken dat een aantal ministers uit de regering Schotten... niet was gescreend door de Veiligheidsdienst. En dat er wel wat op hen viel aan te merken. Had Spies toen niet kunnen of moeten ingrijpen? Uh, nou, in, een praktisch puntje. Uh, toen was minister Donner nog uh, minister op Binnenlandse Zaken... en van Koninkrijksrelaties. Maar in elk geval geldt dat elk land binnen het Koninkrijk... zijn eigen boontjes moet doppen. Uh, wij zouden ook niet willen dat de Antilliaanse Veiligheidsdienst... betrokken was bij de screening van nieuwe ministers in uh, Nederland. Alleen in het uiterste geval, als uh, de kwaliteit van het bestuur... ernstig in het geding is, kan de Koninkrijksregering ingrijpen. Theoretisch zouden Donner of Spies dat dus wel een keer kunnen doen. Maar juist omdat verwijt van Koninkrijk kolonialisme voor te zijn, is Nederland wat dat betreft... altijd uiterst terughoudend en uh, was de situatie nu in elk geval... ook uh, nog niet ernstig genoeg. Wilke Boom, dankjewel. Dan komen wij terug bij dat deelakkoord van VVD en PvdA... dat vanmiddag om drie uur werd gepresenteerd. Aanpassingen voor de begroting van 2013... De fractie voor de zitters van het CDA en D66, de heren Buma en Pechtot. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, meneer Pechtot, wat een tempo, hè? Had u dat gedacht, binnen een week al, al dit resultaat? Nou, wij deden het met het vijfpartijakkoord uh, in Nog twee sneller. dagen. Ja, en dat en het bedrag was vijf keer zo hoog. Meneer <laughs> dus Buma, wat sneller. een sloompies, hè? Ja, <laughs> makkelijk. ongelooflijk, hè? Ja, ja. maar had u het gedacht dat ze binnen een week hiermee uh, zouden komen? Nou, ik vind het op zichzelf uh, nuttig dat er een akkoord ligt... voordat we alle begrotingen gaan behandelen. Uh, ik ben benieuwd wat hierna gaat komen voor de latere jaren... Uh, het is natuurlijk wel een beetje zo. Ze geven aan de ene kant belastingen terug... om ze aan de andere kant weer even hard weer terug te pakken. Dus de burger wordt er per saldo niet heel veel beter van. Nee, was dat bij dat vijfpartijenakkoord dan anders, vindt u? Nou, toen was de grote opgave een heel groot tekort... wat we met snallen moesten wegwerken. Zorgen dat er banen kwamen, dat de schuld kleiner wordt. Wat nu gebeurt is eigenlijk binnen dat akkoord... Uh, wordt een nieuwe ruil gemaakt. Dus je betaalt minder voor het woon-werkverkeer... maar je betaalt meer voor je autoverzekering. Maar dat is een politieke keuze? Dat zijn keuzes die nu gemaakt worden. En wat mij betreft is dat ook wat de komende maanden moet worden besproken. Ja, en u wilt ook een debat hierover, toch? Waarom vindt u dat nodig? Nou, er zijn een paar dingen die wel van belang zijn. Um, het ene is, we hadden dus een akkoord, u zei het net al even, een lenteakkoord. Ik ben wel heel erg benieuwd of de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld nu de rest van het lenteakkoord wel gaat steunen. Want de, ze hebben natuurlijk enorm te hoop gelopen tegen dat akkoord, maar als de kern overeind blijft, dan verandert er wel wat. Want nou, de, u vindt dat de kern overeind blijft? Ja, de belangrijke, grote uh, wijzigingen die we in dat lenteakkoord akkoord hebben gemaakt blijven. De veranderingen zijn bijvoorbeeld reiskostenvergoeding. Dat is op zichzelf mooi, maar tegelijkertijd gaat iedere burger... veel meer voor zijn verzekeringen betalen. Het bedrijfsleven gaat meer belasting betalen. En per saldo betalen we allemaal na dit akkoord meer dan daarvoor is de lastenverzwaring groter dan wat we terugkrijgen. Dus op zichzelf zitten er goede dingen in. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, de rekening... die wordt wel heel eenzijdig weer bij burgers en bedrijfsleven neergelegd. Nou, bij wie moet je hem anders neerleggen? Je hebt toch nou, moet je alleen allereerst... maar burgers en bedrijfsleven, of niet? Nou ja, wat je dus moet afvragen... is of je een dergelijk grote wijziging in een akkoord wil maken... als je het uiteindelijk voor de burger niet beter maakt. Een ander voorstel wat erin zit... is om de premies en de eigen bijdrage vanaf 2014 te gaan verhogen. Ja, met ja, 145 miljoen in ja, dus, dus je moet wel precies zijn in de consequenties. En ik vond de persconferentie heel duidelijk over wat de burger terugkrijgt. Maar je moest als burger vervolgens maar gissen... Over hoe je de rekening betaalt. En dat blijkt daarachter vandaan te komen. Ja, meneer Pechtot, wat is uw indruk? Zijn het een, een paar verschuivingen, maar ten opzichte van dat lenteakkoord, of vijfpartijen akkoord? Ja, dat zal moeten blijken morgen in dat debat. Ik ben blij dat uh, collega Buma en ik dat nu al hebben kunnen aanvragen. Want daar is natuurlijk voor heel veel mensen onduidelijkheid. Hè? Iedereen liep de hoop tegen die, die reiskosten. Maar ondertussen betaal je het op een andere manier uh, dubbel en dwars terug. En heel veel andere zaken, waar met name de PvdA uh, ja, uh, aanstoot aan. Nam uh, het feit dat uh, de nullijn voor ambtenaren uh, werd uh, geïntroduceerd. Dat we de AOW-leeftijd verhoogde. Ja, dat soort dingen. Daar is nog niet veel van duidelijk. Ja, die AOW-leeftijd gaat nog sneller omhoog. Maar bijvoorbeeld ook de BTW, waarvan Samson nog beloofd had... dat ga ik terugdraaien. Ja, dat zie ik nu niet gebeuren. Dus en wordt het, dan, wordt het dan vooral een debat waarin u probeert... uw electorale concurrenten, een van de, de PV, PVDA... eventjes een beetje te pesten hiermee? Nee, want ik zal ook complimenten geven. Kijk, dat de studenten nu helderheid hebben, dat vind ik belangrijk. Uh, dat die reiskosten uh, dan nu aangaan, ja, daar ben ik wel benieuwd. Hoe ga je dat dan op een andere manier de effecten, want dat was natuurlijk niet alleen 1,3 miljard, dat was ook een duurzaamheidsmaatregel. Er zat uh, verder nog uh, geld wat men nu uh, uit de duurzaamheidsfondsen uh, heeft gehaald, wat nu niet doorgaat. Dus ja, ik wil ook van de PvdA weten, wat heb je nou voor groen gezicht? Krijgen we dadelijk bijvoorbeeld alsnog die kastjes in de auto? Want ja, je zal toch ook wat willen doen aan, aan filebestrijding. en krijgen we dadelijk in plaats van reiskosten uh, krijgen we dan kilometerheffing? Dat zijn de vragen die gesteld moeten worden. Meneer Buma, uh, wat wat las u af van de houding van uw collega's Rutte en Samson. Stonden hier twee mannen die er wel uit gaan komen? Nou, hier stonden in ieder geval twee grote vrienden... Die, die ook al de daskleur op elkaar hadden afgestemd. Dus volgens mij gaat het wel goed tussen die twee. Uh, of ze eruit komen, dat zal later blijken. Kijk, wat ze nu doen is... Een voorbeeld is de, de AOW gaat sneller in. Dat is iets wat we als CDA ook wilden... maar dan om duurzaam Nederland sterker te maken. Hier doen ze het om gaten in de begroting op te vullen... die ze zelf maken. Dus de grote opgave: meer banen en het wegwerken van de schulden die staan met dit akkoord nog even hard overeind. Dus er wordt een hele grote ruil uitgevoerd, maar de grote opgaven staan er nog. En of de twee dat gaan doen, ja, dat zal moeten blijken in de komende weken. Maar het zijn duidelijk grote vrienden van elkaar geworden. Ja, meneer Pechtold, over de AOW, dat is natuurlijk wat D66 ook wil. Hè? Dat het eerder naar de 67 gaat, dan was afgesproken. Als u kijkt naar de, de lichaamstaal van vanmiddag, wat als ze er nou niet uitkomen? Wat dan? Nou ja, dat is natuurlijk het gekke. En Samson was of heel uh, openhartig... of hij had even niet door wat hij zei. Hij zei eigenlijk... Uh, ja, nu is de begroting 2013... de verantwoordelijkheid van VVD en PvdA... dat er wel de vijf partijen, waaronder CDA en D66... die hier nu met u in gesprek zijn, hadden gezegd... zolang er geen nieuwe regering is, is het ook onze verantwoordelijkheid. Ja, zij nemen dat nu naar zich toe. Ze hebben ook niet overlegd met ons, want we hadden prima... over bijvoorbeeld zoiets als die langst weer boete ook willen meedenken. Daar hadden we ook wel een idee over gehad. Dus ja, ze nemen nu wel een gok uh, door het nu zo naar zich toe te trekken... en dan nu weer radiostilte af te kondigen. Ik ben ook heel benieuwd of ze dat naar mensen kunnen uitleggen. Want zouden ze meer kunnen bereiken bijvoorbeeld in de Eerste Kamer... of bij u in de Tweede Kamer, als ze met u overleggen hadden. Begrijp ik dat goed, dat u denkt van nou, bekijk het dan ook maar? Nee, dus zo is de houding van, ik denk, nog de heer Buma, nog mij, en zeker niet van onze senatoren, die kijken toch altijd veel meer naar uh, is zo'n voorstel, zo'n wetsvoorstel inhoudelijk goed? En zo'n AOW-voorstel, nou, daar zijn D66 en CDA het over eens, dat, dat, dat kan sneller. Maar ja, de, de PvdA liep hier nog ongelooflijk uh, uh, een half jaar geleden tegen de hoop. Die zijn van, 2010 pas, nou, toen schoorvoeten bij de verkiezingen was het 2017. Het is nu 2017 2013, en zelfs twee, drie jaar eerder dan gepland, gaat nu die AOW-leeftijd naar 67. Als je daar dan geen ander beleid tegenover zet om de 50-plus en de 55-plus uh, mensen die nu al niet makkelijk aan het werk komt, om die te helpen, ja, dan deel van dat pakket dat kleden ze zelfs uit. Dus ja, de vraag is... Ja, hoewel uh, ze ook wel weer uh, dingen hebben voor mensen die langer willen doorwerken. Toch? Ja, maar doorwerken, dat een bonus, mobiliteitsbonus. Ja, maar de, bonus. dat is voor een heel klein deel. U zult zien dat, dat, dat de mensen die allemaal nu denken van, oh, daar, daar val ik Onder, daar zullen maar een heel klein deel van de inkomens onder vallen. Dus dat zijn allemaal zaken. Ja, je, je, je haalt uit een, uit, een, uit een breiwerk, trek je een paar draden... en dan neem je wel de verantwoordelijkheid... van of, of het geheel nog overeind blijft. Ook die, die, het feit dat we onder de begrotings, eh, bij de begrotingsafspraken blijven. Onder de 3 Dat vind ik heel goed. Maar ook daarvan heeft de PvdA gezegd dat dat een sprintje was. Nou, nou, nu trekken ze datzelfde sprintje. Dus dat wordt een mooi politiek debat hè, voor de politieke liefhebbers. Even heel kort, wanneer is het debat? Is dat morgen gelijk? Ik ga ervan uit dat dit debat plaatsvindt voordat uh, we de, de begrotingen gaan doen en voor de, de, de financiële beschouwing, zoals het heet. Ja, het gaat, wat mij betreft, echt om de vraag of de nee, Nederlandse Nee, nee, vroeg naar een tijdsbepaling. Is ja. dat morgen ja. dat debat? Of U ja, zei ja. een tussenzin, die mij erop brengt te zeggen dat het meer is dan een politiek debat. Want het gaat wel om dat de burger... Ja, oké, okay, sorry, mijn fout. Wanneer niet. is het debat? Het ja, de debat is morgenmiddag, de graag vanavond. Ah. Dank u ah. wel, meneer Pechtold. Hartelijk dank. Graag. Goedenavond, meneer Ruma en meneer Pechtold. 1 over half 6, de hoofde tijd van de van het nieuws.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 VVD en PVDA maakten bekend dat ze de langstudeerboete en de forense tax willen schrappen. En om dat te bekostigen, gaat onder meer de assurantiebelasting omhoog, waardoor een verzekering per jaar gemiddeld 100 euro duurder wordt. De piloten van het toestel van Vueling, dat eind augustus even gekaapt leek te zijn, hebben geen strafbaar feit gepleegd, dat zegt het OM. Uit onderzoek is gebleken dat het vliegtuig een radiostoring had, waardoor het geen contact kon leggen met Schiphol. En de piloten hadden dat niet in de gaten. Job Cohen heeft een bezoek aan Haren gebracht. De oudste PvdA-leider staat aan het hoofd van de commissie... die onderzoek doet naar de rellen in het Groningse dorp. Cohen en de drie andere commissieleden spraken onder meer... met de burgemeester en de korpschef. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Gerrit Hiemstraat. In het grootste deel van het land was het vandaag prachtig weer met veel zon. Alleen in het westen en noordwesten kwam wat bewolking binnendrijven. Maar inmiddels wint de bewolking vanuit het westen steeds meer terrein. En ook regent het nu af en toe in het westen en noorden van het land. Vannacht raakt het overal bewolkt en ook de regen breidt zich uit. Al blijven de hoeveelheden gering. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden in het westen tot een graad of 10 in het zuidoosten. En de wind blijft uit het zuidwesten waaien. Matig windkracht 3. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Morgen in het oosten en zuidoosten een groot deel van de dag bewolkt weer. In het westen en noordwesten klaart het op. En in de loop van de middag is er een kleine kans op een bui. Het wordt morgen 16 à 17 graden. De wind blijft ook morgen uit het zuidwesten waaien... is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. En na morgen krijgen we wisselvallig weer. Vooral woensdag is er kans op een grote hoeveelheid regen. Donderdag is een dag met buien en opklaringen. En vrijdag krijgen we waarschijnlijk veel wind. De temperatuur gaat naar beneden en komt uit op een graad of 15. AMB Verkeersinformatie. Bij 30 files is het een vrij normale spit. Ik geef u even de bijzonderheden. Die zijn te vinden op de A50, os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Vegelnoord 7 kilometer door een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer richting Eindhoven... kan beter omrijden via Den Bos over de A59 en dan de A2. Ook aan de andere kant op de A50. Eindhoven richting Oost loopt het vol door dat ongeluk. Voor de afrit Volkel 13 kilometer. Daar kan het verkeer richting Nijmegen ook omrijden via Den Bos over eerst de A58, dan de A2 en dan de A9. Andere opvallende files op de A1 in ieder geval Apeldoorn richting Hengelo... voor het knooppunt Azelo 7 kilometer door een ongeluk... en op de A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen Oegst, Geest en Wassenaar 6 kilometer. Ik ga naar Management Boek omdat ze alles hebben. 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer...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 Het is uh, bijna zes minuten over half zes. Wij praten nog even door. Nou, van een heel uur ongeveer over dat deelakkoord. Genoeg te bepraten. Zoals die assurantiebelasting die gaat fors omhoog. Van 9,7 naar 21 procent. Dat betekent dus dat uw verzekeringen fors duurder worden. En volgens het Verbond van Verzekeraars kost het de consument... gemiddeld meer dan 100 euro per jaar. Leo de Boer, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van het Verbond. Uh, uw klanten draaien dus op voor het schrappen van de forensentax... en de lang Hoe vindt u dat? Nou ja, wij vinden dat eigenlijk een uitermate slecht plan, uh, onbegrijpelijk ook wat u zegt. De klant uh, draait er voorop, die wordt hard in zijn portemonnee geraakt en uh, in wezen is het een sigaar het eigen doos. Want wat is het eigenlijk voor een belasting? Het is een belasting zeg maar, die bovenop de premie uh, wordt uh, gelegd, die kennen we al heel lang. Uh, en dan moet u denken aan schadeverzekeringen. Dit geldt voor auto, opstal, inboedel en dat soort verzekeringen, voor particulieren en voor bedrijven. En ook bijvoorbeeld rechtsbijstand, aansprakelijkheidsverzekeringen? Ja, ja, ja. ja. Maar, niet, maar niet bijvoorbeeld de basisverzekering zorg en uh, ook niet levensverzekering. Het geldt, dus het is een belasting van oudsher, zeg maar op schadeverzekeringen. En dan hebben we het allemaal gecoverd, dat is het? Sorry? En dan hebben we het allemaal gecoverd? Dat zijn alle verzekeringen die we hebben? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus voor een uh, zeg maar een gewoon gezin, hè, met een uh, met een pakketverzekering bijvoorbeeld, dan heb je het over een autoverzekering, aansprakelijkheid, of inboedel, rechtsbijstand reis. Ja, dan gaat dat al gauw 100 euro per jaar meer kosten. Dat is dus nog uitgerekend. Ja, maar dat is geen hogere wiskunde. Je kunt nu berekenen wat een uh, gezin gemiddeld aan premies betaalt. En uh, Dat is ongeveer uh, tussen de acht en 900 euro. En je kan uh, deze verdubbeling van de assurantietax, want daar praten we over, die kun je daar gewoon op loslaten. Waar is fout gegaan in de lobby in Den Haag? Nou ja, uh, waar is fout gegaan in de plannenmakerij, uh, om eerlijk te zijn. Kijk, uh, mensen zijn misschien blij nu dat de forensetax wordt uh, afgeschaft, maar krijgt daar een verdubbeling van de assurantietax uh, voor terug. We hebben daar al eerder de aandacht voor gevraagd en gezegd van ja, jongens let op, dit is gewoon vestzak, broekzak en sigaren tegen doos. En uh, ja, we hopen eigenlijk dat het kabinet in wording, want het is natuurlijk nog geen wet, uh, dit zich toch aantrekt. Dit is niet zo'n best begin. U kunt misschien wat leren van de ANWB, of niet, qua lobby? Ja, wellicht. Ik, ik denk het wel. We zijn nooit te beroerd om te leren, maar hoe bedoelt u? Nou ja, die hebben het natuurlijk goed gedaan met die tax. Ja, nou ja, de vraag is of het daar vandaan komt, uh, dat weet ik niet. En ik begrijp ook best dat we met het land in een situatie zitten waarin je, waarin je iets moet. En het is heel moeilijk om dekking te vinden. Maar ja, dit lijkt op een maatregel die primair verzekeraars treft. Maar wij wijzen erop dat het toch echt de polishouders treft. Uh, en dat het dan toch om een verdubbeling gaat en uh, een flinke klap in de portemonnee. Leo de Boer, dank, directeur van het uh, Verbond van Verzekeraars. Ik noemde de AWB natuurlijk niet voor niet, want we hebben nu directeur Guido van Woerkom aan de lijn. Goedemiddag. U bent niet zo somber, denk ik, als, uh, als meneer De Boer. Nee, het is duidelijk dat er een, een heel groot uh, maatschappelijk verzet was tegen die forensische tax. Uh, werkgevers, uh, werknemers, uh, openbaar vervoerbedrijven, autobedrijven, uh, consumentenorganisaties, die hebben nee uh, gezegd. En daar heeft uh, ja, dit kabinet naar geluisterd, het kabinet in Moording. Want er uh, was bij u op de site, uh, kon je iets invullen hè, om te kijken wat het zou betekenen voor je, die forense tax? He hebben veel mensen uh, uh, dat gedaan? Nou, eigenlijk al heel snel werd duidelijk dat, uh, dat mensen er grote belangstelling voor hebben. Meer dan 300.000 mensen hebben gekeken wat het voor hen uh, betekent. En velen zijn uh, geschrokken. En dat is voor ons de aanleiding geweest om het. Uh, ja, dat protest uh, toch, uh, toch in te zetten. En dat het uh, bedrag nu alsnog wordt binnengehaald uh, op een andere manier... Hè, via die assurantiebelasting, om die te verhogen. Wat vindt u daarvan? Want dat raakt ook de autoverzekering natuurlijk. Ja, het is onmiskenbaar dat, uh, dat er geld op tafel moet, uh, moet komen. We geven in Nederland meer uit dan we binnenkrijgen. Uh, Daar moet bezuinigd worden, er moet meer uh, geld binnenkomen. Dat wisten we met elkaar. We wisten dat er een uh, alternatieve dekking moest uh, komen... Dit is niet leuk, uh, laat dat voorop staan, maar het is evenwichtiger dan uh, die forensische tax. Ja, wa waarom vindt u dat? Waarom zegt u liever die assurantieverzekering omhoog in plaats van die forensische tax? Nou, laat voorop staan dat ik niet over de afweging uh, ga. Nee, dus dat begrijp ik, maar u, het... u zegt wel dat dit beter is zo. Ja, want op zich kan je ervoor zorgen dat je met een verzekering, een autoverzekering, als je schadevrij uh, rijdt, als je goed kijkt van waar je je verzekering onder kan brengen, dan kan je daar in ieder geval nog op, uh, op besparen. En uh, dat kan niet met, uh, met die forensentaks, want dan, je woont ergens of je werkt ergens en je kan niet zomaar zeggen, well, nou, ik ga naar een andere baan toe, ik ga een ander huis kopen, want die markten zitten gewoon op slot. Ja, goed, dus uh, wat, wat u betreft zegt u, uh, uh, uh, laat het zo. Nou ja, wat ons betreft zijn we zeer blij met, met, met vele organisaties dat uh, die tax van tafel uh, is. Natuurlijk zijn we niet blij met, uh, met de verhoging van de assurantiebelasting. Maar in de afweging, dat beter dan uh, de verrenstarks. Ja, er wordt wel gelijk op gewezen dat die, die tax ook uh, bedoeld was voor het milieu. He, daar komt dan ook niks van terecht. Maakt u zich daar geen zorgen over? Uh, nou, we zien in ieder geval dat de luchtkwaliteit uh, drastisch aan het verbeteren is... dankzij allerlei maatregelen. Niet in het minst omdat de auto's zelf schoner uh, worden. Ik vind dat een vraagstuk dat, dat het apart staat... en dat ook apart zijn, uh, zijn afweging kent. Maar voor dit moment zijn we blij dat de Vrense tax ervan afgaat. Ook meneer Van Voorkom, dank voor uw reactie. De directeur van de ANWB. En los van dat deelakkoord is vandaag al wel een verhoging van de BTW ingegaan. Het gaat om het hoogste BTW-tarief van 19 naar 21 procent. En Jeroen Schutteijzer, onze verslaggever, die is uh, in dat verband aan het winkelen geslagen. Jeroen, om eens even uit te zoeken of de boodschappen die hij uh, vandaag doet... net zo duur zijn als diezelfde boodschappen die afgelopen vrijdag in je mandje deed. En we constateerden een uur geleden dat... Uh, er eigenlijk maar weinig prijsverschillen waren bij de helft van de boodschappen. Hoe zit het met de rest van je, je winkellijstje? Roen? Tim, ik heb hier een pan. 8 euro. Je vraagt je af, wat kan dat zijn, hè? Een pan van 8 euro. Nou ja, die had ik afgelopen vrijdag gekocht en vanmiddag ook weer. Die is nog steeds 8 euro. Ik heb hier de cd van Ilse de Lange. Is ook niet in prijs veranderd. 15,99. Daar hebben we weer zo'n psychologische prijs... En dit is een verschrikkelijke kleur nagellak, lichtroze. Je vraagt je af, wie koopt dat in hemelsnaam? Maar er stonden er 30 van, 30 flesjes, dus blijkbaar eh, gaat dat wel. Nou ja, <laughs> ook niet in prijs veranderd. Ik heb hier nog een agenda, de grote letteragenda. En als je je bril dan opzet dan staat er achterop seniorenagenda 9,95. Is bij de Bruna ook hetzelfde in prijs gebleven. Nou, van die 15 producten, want ik moet even naar de conclusie... van die 15 producten is er maar eentje duurder geworden. En dat was bij de Gal en Gal, een fles advocaat. Dubbeltje duurder geworden. En ik ben natuurlijk even teruggegaan naar die winkel. Ik zeg van, goh, jongens... Jullie zijn de enige die de prijs heeft verhoogd. Ja, stond die meneer een beetje beteuterd hm. te kijken. Maar ja, opdracht van het hoofdkantoor. Galle Galle is een dochter van het beursgenoteerde Aholt. Trouwens, uh, ik heb meer ondernemers proberen te spreken. Maar uh, BTW is een heikel onderwerp. Uh, ze lopen op eieren. Daar waren er twee die toch wat wilden zeggen... toen ik met de NOS-microfoon binnenkwam... en antwoordde op mijn vraag, heeft u die prijzen nou verhoogd? Nee. Dat klopt. Wanneer gaat u dat wel doen? Wij gaan dat niet doen. Wij zorgen dat wij altijd scherp geprijsd blijven. Ook voor de klanten. Nou ja, Wij als consument, wij merken het allemaal. U ook? Uh, ik zelf persoonlijk niet. Betaalt u geen belasting? Uh, ik betaal uh, zeker wel belasting. Maar ik zorg wel dat ik uh, op, de, op de prijzen zal letten. En ik, uh, ik laat mij er niet, uh, niet bij naaien om het zo maar te zeggen. De 21% vind ik, vind ik wat aan de hoge kant. Ik vind 19% had ik oké okay gevonden. Wat is er in deze winkel met uh, de btw-verhoging gebeurd? Weinig. Weinig? De prijzen zijn inmiddels wel aangepast dat op elk bordje een uh, btw uh, vermeld staat. Maar van, uh, denk 96% van de prijzen zijn de prijzen gewoon hetzelfde gebleven. Dus de 2% verhoging, die, uh, zoals er nu naar nou zit... Uh, de kosten komen van de werkgever in plaats van de klant die bij ons komt. En gaat dat nog veranderen de komende weken, maanden? Zoals we nu verwachten is dat niet het geval... omdat um, een bepaald prijsbeleid behouden wil worden. En dat houdt eigenlijk in dat als je nu in één keer prijzen krijgt van 22,07 euro... dat dat voor een klant vreemde prijzen zijn. Dus dat uh, ziet er niet zo naar, nee. Dus het blijft 19,99 om in dit voorbeeld te blijven? Ja, om de prijs toch aantrekkelijk te houden voor de klant. Ja, en die btw-verhoging moet 4 miljard euro extra in het laadje brengen volgend jaar. En uh, ik lees in diverse kranten al wat ingezonden brieven van consumenten... die zich zorgen maken van, ja, worden we niet uh, gepakt door die winkelier straks... net als bij de invoering van de euro. Dat is een hele goede vraag. En daarom, Lucella en Tim, het zit... Uh, het kan niet anders dat ik straks later over een paar maanden weer moet winkelen. Het spijt me. Nou, je hebt in ieder geval nog 45 minuten in deze uitzending... om even wat conclusies te trekken over deze vraag. Jeroen, tot zo. Er komt opnieuw een tuchtzaak tegen Bram Moscovic. Ditmaal wegens belediging van een rechter. Straks meer. Tamara Bruggemans bij de AWB, Het is kwart voor zes. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? In totaal 40 files, ik geef even die bijzonderheden... die zijn op de A50 te vinden, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord, 7 kilometer door een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer richting Eindhoven... kan daarom beter omrijden via Den Bosch over de A59 en dan de A2. En ook aan de andere kant op die A50 loopt het vast Eindhoven richting Os. Voor de afrit Volkel staat 14 kilometer. En het verkeer richting Nijmegen kan daardoor beter omrijden via Den Bosch. Eerst de A58, dan de A2 en dan de A59. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Autofabrikant Netcar is gered. VDL neemt de fabriek over in Born van Mitsubishi. Er worden uiteindelijk minis voor BMW gemaakt. Minister Verhagen van Economische Zaken is hier opgelucht over. Hij was er nou bij betrokken de afgelopen tijd. Peter Blok praat met hem. Minister Verhagen, het is gelukt. Ja, het is een, uh, een voor, uh, voor uh, het is een mooie dag voor Nederland, het is een mooie dag voor Limburg en het is een mooie dag voor de mensen die bij Netcar werken. Uh, want in plaats van uh, eigenlijk op straat te komen staan, hebben ze een mooie nieuwe toekomst. Had u het verwacht? Ik had het niet verwacht, maar ik heb er wel alles aan gedaan om het mogelijk te maken. Kijk, lopende uh, traject, dan, dan, uh, dan wordt die, die hoop eigenlijk meer verwachting. Um, maar eigenlijk anderhalf jaar geleden. Uh, toen dacht niemand dat er, uh, dat er een toekomst voor Netcar was. Toen dachten we, het is ten dode opgeschreven. Toen dachten we, toen we hier ook in, uh, in Den Haag uh, de demonstranten zagen. de mensen die bij Netcar protesteerden tegen het verlies van hun werkgelegenheid. Uh, toen dachten we van, hoe, hoe vaak hebben we dit gezien? En uh, dit, dit lukt dit keer niet meer. Ik ben toen meteen naar, uh, naar Japan gegaan. Heb met de directie van Mitsubishi gesproken om voorwaarden te bespreken waaronder het mogelijk werd... dat een ander bedrijf het kon overnemen op een fatsoenlijke manier. En dat is me gelukt om die toezeggingen toen uh, te krijgen. Um, maar dan nog moet je wel een overnamekandidaat hebben. Uh, dat uh, heeft ook nog uh, de nodige uh, gesprekken heeft dat, uh, natuurlijk uh, gevraagd. Maar het mooie is dat ook een Nederlands bedrijf als VDL... Uh, dat hij gezegd heeft van wij gaan kijken naar die mogelijkheden. Wij zien mogelijkheden en samen met VDL, samen met, VDL, met de BMW en samen met Edgar, hebben we dus nu een resultaat waarbij we een nieuwe toekomst hebben... voor al die mensen die daar werken. Ja, Wat heeft u aan toezeggingen gedaan? Nou, eh, Allereerst heb ik natuurlijk mijn contacten met netwerken gebruikt... om Mitsubishi te bewegen eh, om op een goede manier mee te werken aan een overname. Twee, eh, heb ik ervoor gezorgd dat eh, toen de onderhandelingen... tussen Van der Leegte en Mitsubishi dreigden vast te lopen... Uh, heb ik meteen mijn uh, contacten weer gebruikt... ben ik met de directie van Mitsubishi gaan praten... heb met de blaren op de tong uh, gepraat om uh, die, uh, dat, dat miljoenengat om dat uh, te dichten. En na een weekend is dat uh, gelukt. Toen heb ik Van der Leegte ook meteen gebeld. Ik zeg, uh, Wim, ik heb uh, uh, volgens mij nu een, echt een goed bod. Uh, meer zit er volgens mij niet in. En waarop Van der Leegte zei, van, nou, dan moeten we het zomaar doen. En zo gaan we het doen. Maar hoeveel kost dat, ons de belastingbetaler... Um, op dit moment um, kost het je minder uh, dan, uh, dan je zou verwachten. Want uh, normaal gesproken zouden deze mensen zouden een WW-uitkering gekregen hebben. En dan is het maar de vraag of ze ooit weer aan de slag komen. Nu weet je ze één ding zeker. Je moet weliswaar die WW-uitkering betalen tot uh, 2014, halverwege 2014. Maar dan krijgen ze weer een baan. Zodat er dan geen uitkering en dus geen belastinggeld meer naar deze mensen toe hoeft. Dan heeft u ook gesproken natuurlijk met de Duitsers van BMW. Ja, hoe zeker zijn hun toezeggingen? Uh, zij hebben een handtekening gezet. En dat betekent uh, dat uh, zij bereid zijn en willen. Uh, de, de, de mini, om die in, uh, in, in, Born, in in bij netcar te produceren. Maar hoe lang? Ik heb uh, er alle vertrouwen in gelet op de investeringen die ook gedaan moeten worden in netcar om deze productie mogelijk te maken dat er hier een langjarige toekomst voor de mensen in Netcar zeker zekergesteld is. Het is geen uitstel van een executie? Het is absoluut geen uitstel voor, uh, van executie. Wat het hier is, is een mooie nieuwe toekomst. Een fantastisch bedrijf wat prachtige auto's uh, gaat, uh, gaat produceren. En als u nou gewoon een mini koopt, dan gaat het vanzelf goed. En daar kwam geen antwoord op wijzelijk van Peter Blok. Die sprak met minister Verhagen van Economische Zaken. Advocaat Bram Moscovici moet binnenkort weer naar de tuchtrechter. Nu voor een andere kwestie dan de zaak voor het aannemen van grote contante betalingen. Waar hij een paar weken geleden voor ter verantwoording werd geroepen door de Amsterdamse Orde van Advocaten. De tuchtzaak gaat deze keer om belediging van een rechter. Bert Krems, goedemiddag. Goedemiddag. Woordvoerder van de Orde van Advocaten van Amsterdam. Hey, voor mijn helderheid, is dit nu een nieuwe zaak? Nee, die zaak speelt eigenlijk al langer dan de zaak voor de contante betalingen. Het betreft een interview met Kerstmis vorig jaar in de Telegraaf... waarin de heer Moskowitz zich laatdunkend en denigreerd heeft uitgelaten over een van, de, een van de rechters. Wat was zo beledigend? Uh, hij uh, gaf onder andere aan uh, dat de man uh, nou ja, een andere uh, als we, uh, houding had dan hij normaal van die persoon kende... En hij gaf ook aan dat deze persoon van bovenaf opdrachten aan het uitvoeren was. Wat natuurlijk heel erg schadelijk is voor de onpartijdigheid van een rechter. Ja, wat was doorslaggevend voor de Amsterdamse Orde van Advocaten... om hem hiervoor ter verantwoording te roepen? Nou, de heer Moskuis is gevraagd om vragen te beantwoorden over dit interview. Daar heeft hij in eerste instantie, na enige vertraging heeft hij op gereageerd... dat hij uitstel wilde van die beantwoording. Vervolgens heeft hij niks van zich laten weten. En uiteindelijk heeft de deken laten weten dat als er een reactie zou uitblijven... dat hij een dekenbezwaar zou indienen. En dat speelde zich af, allemaal eind februari, toen het onderzoek naar de contante betalingen pas begon te lopen. Dus als hij gewoon schriftelijk had gereageerd, was hij nu niet voor de tucht tuchtcommissie gekomen? Ja, het is, het is natuurlijk tuchtwaardig als je niet meewerkt aan vragen van de deken. En dat betekent, hij hebben ook een dekenbezwaar aan het vooruitzicht gesteld... En dat is dus nu ook gevolgd. Dat is op dezelfde dag ingediend als ook het, uh, het tekenbezwaar over de contante betaling. Een één bundel, hè, dus een gebundelde uh, klachten. En de Raad van Distributie heeft besloten om uh, die uh, zittingen te spreiden. De eerste zitting over de contante betaling op 18 september jongstleden. En deze zitting op uh, 17 oktober afstaande. Waarom niet in één zaak gedaan? Ja, ik denk dat de tijd daarvoor ontbrak. De zaak over de contante betaling was een uh, uitgebreide zaak. We hebben ook nog vijf klachten klagers van de heer uh, Moscovits, oud-cliënten, uh, ook nog een woord voerde. Dus dat heeft de hele dag aan de slag genomen. En we besloten dus om een tweede dag uh, uit te kiezen om uh, die, uh, dat restant uh, te behandelen. Wat ris ris riskeert Moscovici in deze zaak voor het beleven ja, van rechters? Dat is aan de, aan de Raad van Discipline om dat te bepalen. En die heeft een aantal tegrijgelijke maatregelen tot zijn beschikking. En dat onder andere bij een, uh, een waarschuwing, berisping en een schorsing. Bert Kremers, woordvoerder van de Orde van Advocaat van Amsterdam, dank u wel. En vanzelfsprekend hebben we advocaat Moskvies gebeld... voor een reactie op deze tweede zaak. Hij wilde niet reageren. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Eén van de meest besproken onderwerpen door Nederlandse twitteraars... is de langstudeerboete. U hoorde dat waarschijnlijk al. VVD en PVA willen de boete schrappen. Studenten die de boete al hebben betaald... Die krijgen het geld als het aan de twee partijen ligt terug... Op Twitter vraagt iemand zich af of het bedrag ook met rente wordt terugbetaald. Doekle Terpstra, de bestuursvoorzitter van de Hogeschool in Holland, twittert... kennelijk gaan we nu van een lang naar een leenstelsel. Niet alleen van de regen in de drupfarm, maar van kwaad tot erger, want veel duurder. Student Pim schrijft afschaffing van de links Yes! Ik neem morgen vrij. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver pleit op BNR Nieuwsradio... voor een snel debat over het deelakkoord... voorafgaand aan de financiële beschouwingen. Want, zegt hij, eigenlijk is er afstand genomen van het lenteakkoord... en duidelijker wordt het er allemaal niet op. De doorwerkbonus waarover wordt gesproken, die zal een aantal keer begraven... omdat het eigenlijk een hele inefficiënte maatregel is. Dus die is eerder ingevoerd, toen weer afgeschaft. Nu wordt die weer ingevoerd. Um, ik kan me voorstellen dat mensen echt helemaal het spoor bij zijn. Half uurtje geleden kon u Buma en Pecht tot horen. Die willen ook een debat. En als het goed is, is dat debat morgen. Verschillende media hebben het over het gekreun bij het dames tennis. De Russische tennister Maria Sharapova gaat de vrouwentennisorganisatie WTA helpen om iets te doen aan het geu en het ge, en het ge Hoe de nummer twee van de wereld gaat helpen, is niet duidelijk. Maar er komen onder meer speciale cursussen met ademhalingstechnieken. Bij Sharapova is wel eens een schreeuw gemeten van ruim 101 decibel. Dat kan je vergelijken met een kettingzaag. Ze is een paar jaar geleden zelfs uitgelachen door het publiek. Dat gebeurde niet alleen door jou, dus ook tijdens uh, de Australian Open. Het publiek onderhoudt zich weer zelf met de gestöhne hier. Dat is natuurlijk onfair. Ja, niet eerlijk om haar zo uit te lachen, vindt de commentator. Want ze kan er niets aan doen. Wellicht dus dat er nu iets aan gedaan gaat worden. Sorry, ik ben even lachen om het woord kettingzaag. Volgens mij klonk op meer als een vliegtuig. In het Parool gaat het over een vluchtelingenkamp in Amsterdam-Nieuw-West. Op een veldje zitten uitgeprocedeerde asielzoekers en hun aantal groeit sterk. Er zitten er nu al 46. Acht fracties van de stadsdeelraad dringen bij het gemeentebestuur aan op actie. In een open brief schrijven zij... douches zijn er niet en het toilet van de vluchtelingen... bestaat uit een stuk triplexhout met een emmer eronder. Inmiddels proberen mensen uit de buurt de vluchtelingen te helpen, bijvoorbeeld door eten voor ze te koken en doucheruimtes aan te bieden. De NMS op 3 heeft een kijkje genomen op het Oktoberfest in München. Vanuit Nederland zijn er groepsreizen naar het feest, maar er is nog maar weinig belangstelling van de buren uit Nederland. Zo blijkt het gekke is dat mensen van verder weg juist massaal toestromen, zeggen de Duitsers. Heute aus Australien, ich habe gerade mit heute aus Korea gesproken. Ik vind het schön internationaal Inzet. Wat doe jij hier als Nederlander? Bierzuipen. Aan borstje kijken. Ja, al die vrouwen hier die lopen er mee te, te kopen. Dus uh, je moet ook kijken. Hè? En kijken kun je natuurlijk ook op onze website, waar NOS, NOS op 3 vanavond deze reportage uitgebreid uh, laat lezen en zien. We gaan richting het nieuws van 6 uur. Daarna zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan bellen wij met Marleen Bart. Zij is fractievoorzitter van de PVDA in de eerste kamer, maar daarnaast gaat zij ook over de geestelijke gezondheidszorg. Ze reageert. Wij denken verheugd op het feit dat de eigen bijdrage in de GGZ voorlopig van de baan is. FNV hebben we ook aan de lijn, zie ik. Uh, die gaan ook reageren op het deelakkoord. Meer netcar vanuit de Borren. Kortom, nog een uh, vol half uur straks. Tot zo.